10 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. De ING en het Centraal Bureau voor de Statistiek... constateren een lagere interesse in koopwoningen. Dit kwartaal worden weer minder huizen verkocht... en er wordt op internet ook minder gezocht naar koopwoningen. De opleving op de woningmarkt van eind vorig jaar lijkt daarmee van korte duur geweest. Volgens de ING komt dat door de strengere normen voor het verstrekken van hypotheken en door de hogere hypotheekrente. De regels zijn aangescherpt door het ministerie van Financiën. De hypotheek mag nog maar maximaal 110% procent van de woningwaarde bedragen. Dat was 120%. Procent. De aflossingsvrije deel mag vanaf augustus maximaal 50% procent zijn. Voor starters wordt het volgens de ING nog moeilijker om hun eerste huis te kopen. In Groningen is ophef ontstaan bij de sloop van silo's van de Suikerunie tijdens de nationale dodenherdenking. De twee kraanmachinisten waren zo druk bezig met slopen dat ze de tijd vergaten. De twee slopers hebben hun excuses aangeboden, zegt het bedrijf. Die dingen kunnen gebeuren. Dat is iedereen zich van bewust. Maar er zat geen kwaaie bedoeling bij. en Als het fout is gegaan, dan kan je er alleen maar excuses aanbieden. En dat is ook gebeurd. Ze moesten eigenlijk aan het begin van de avond stoppen... maar werkten tot na acht uur door. Veel omwonenden in Groningen klaagden over het lawaai... tijdens de twee minuten stilte. sloopbedrijf neemt het voorval hoog op... en weigert de onderaannemer, waar de twee medewerkers in dienst zijn... nog in te huren. De nationale dodenherdenking op de Dam is door bijna 4,7 miljoen mensen bekeken. Zo'n 400.000 meer dan vorig jaar. Op Nederland 1, 2 en 3 werd de herdenking op de Dam in Amsterdam uitgezonden. Waar onder andere koningin Beatrix en prins Willem-Alexander een krans legden. De plechtigheid in Amsterdam verliep zonder problemen. De uitzendingen op de RTL-zenders van de herdenking op de Waalsdorpenvlakte trokken samen zo'n 1 miljoen kijkers. In de Verenigde Staten doen t-shirtbedrijven goede zaken na de dood van Bin Laden. Vrijwel meteen na de eerste berichten over het doodschieten van de terroristenleider... werden de eerste t-shirts op internet te koop aangeboden. Obama pakt Osama. En eindelijk gerechtigheid zijn een paar van de tientallen opdrukken die op de t-shirt staan. Bin Laden verkoopt niet alleen goed op shirts. Ook mokken, bumperstickers en petjes met verwijzingen naar zijn dood... vinden gretig aftrek in de VS. Dan is weer nog vrij zonnig, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig en ruim 20 graden. In het weekend wordt het nog warmer, met maximaal rond 25 graden. Of u nu werkt vanaf uw eigen werkplaats of praktijk, of veel onderweg bent. Bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Dat kan gemakkelijk en voordelig.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 Nederland. Sven Kokkelman. De transparantie van het openbaar bestuur wordt eerder kleiner dan groter. De natuur is volkomen in de war door het warme voorjaar. Ondernemers hebben niets te leren van het drama in Alphen aan de Rijn. Als iemand van de schietvereniging met zijn wapens gaat leegschieten op mensen... daar kan je gewoon niks mee. Ik denk dat de meeste mensen met gezond verstand dat wel begrijpen. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 4 over 10. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Minister Piet Heijn Donner van Binnenlandse Zaken werpt drempels op om burgers en de journalistiek buiten de deur te houden. Via de WOP, dat is de Wet Openbaarheid Bestuur, is het mogelijk om inzage te krijgen in de wijze waarop de overheid functioneert. Volgens Donner wordt het ambtelijk apparaat te zwaar belast door de WOP-verzoeken. En dus maakt hij het moeilijker om zo'n verzoek in te dienen. Roger Vleugels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent WOP-adviseur met inmiddels 3500 WOP-verzoeken op uw naam. Uh, wat wil Donner nou precies doen? Nou, hij wil twee dingen. Hij wil één, het aantal verzoeken inperken. Wat absoluut nonsens is. Uh, er is bijna geen land met zo weinig verzoeken. Uh, landen waar wij ons mee kunnen vergelijken, de Scandinavische landen of Engeland. Die hebben tien tot twintig keer zoveel verzoeken per hoofd van de bevolking als in Nederland. Ja. Maar hij vindt het veel. Dat is het ene, hij wil het aantal verzoeken inperken. En het tweede is, hij wil een hele categorie documenten eruit gooien. En dat is het erge. Dat is de kern van zijn aanval op de WOP. De beleidsvoorbereidende documenten. Dus alles wat in de overheid gebeurt voordat een besluit valt. De afweging hoe binnenkomende rapporten gewogen worden, welke offerten het wel wordt, welke offerten niet. Alle afwegingen, de beleidsvoorbereiding wil hij eruit gooien. En dat is de kern van iedere openbaarheidsregeling, waar dan ook ter wereld. Ja, met andere woorden, ambtelijke adviezen, adviezen van buiten... naar wie ze hebben geluisterd voordat ze een beslissing namen... Ja. dat kan dan niet meer boven water komen. Ja, en ook hoe daarover vergaderd wordt... hij noemt dat bestuurlijke intimiteit, die moet afgeschermd zijn... waarmee eh, de minister aangeeft niet helemaal begrepen te hebben... wat het begrip openbaar bestuur betekent. Dat betekent openbaar verantwoording afleggen. Ja. Maar daarom goed... zijn die wetten, daarom staat die categorie documenten, beleidsvoorbereidingsdocumenten, documenten... ook in iedere openbaarheidswetgeving in artikel 1. Dat is de kern. Ja, hij zal zeggen... Eh, ik heb geen zin om zoveel ambtenaren met al die verzoeken bezig te laten zijn. Reken mij maar af op wat ik doe. Daarvoor kom ik in de Tweede Kamer en interview met daarna maar. Er is in Nederland geen ministerie met meer dan drie WOP-ambtenaren. In Engeland is er geen met minder dan tachtig. In Engeland zijn er bij de invoering van de wet 5.000 WOP-ambtenaren op academisch niveau opgeleid. In Nederland nog nooit één. De minister weet amper waar hij over praat en gaat af op wat kreunende geluiden uit de ambtenarij dat het zoveel is. Ja, goed. Um, wij waren een van de eerste landen, niet ja. het eerste land in 1980 uh, met de wet openbaarheid bestuur. Ja. Als je dat nou vergelijkt met de andere landen om ons heen en in de wereld... waar de democratie, laten we zeggen, hoogtijdagen viert. Hoe staan we er dan voor? Nou, in het begin, in 1980, we waren het zevende land, stonden we er goed voor. We hadden ook een vrij liberale wettekst. Dus met vrij veel toegang tot overheidsdocumenten. Dat is steeds restrictiever ingevuld. Oh. Maar wat nog belangrijker is, in die dertig jaar... is in het bestuursrecht een heleboel veranderd. Over het algemeen zijn in de ons omringende landen de rechten van burgers versterkt... ...bezwaarprocedures verzwaard... ...waardoor er meer rechten ontstonden. En wij zijn blijven stilstaan. En dat betekent... ...zoals de Universiteit van Leiden zegt... ...dat we links en rechts door internationale ontwikkelingen... ...en jurisprudentie ingehaald worden. En Nederland heeft op openbaarheid van bestuur een soort autistische houding. Ja. Het ontgaat ons. Ja. En we zijn dus nu in de achterhoede. Ja. In tegenstelling tot de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld... waar ze tamelijk openhartig zijn over uh, ook beleidsvoornemens... en over uh, allerlei geheime uh, rapporten... die uh, ten grondslag hebben gelegen aan een politieke beslissing. Ja, bijvoorbeeld. Of Engeland. Ja. Of eigenlijk waar dan ook... Ja. We hebben een hele beklein, kleine openbaarheidspraktijk. Ja. Goed, uh, nou kan ik me voorstellen dat dat uh, heel vervelend is voor u uh, en voor mij als journalist. En zeker voor u, want het is uw werk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, kan het de gemiddelde Nederlander iets schelen, denkt u? Nou, ik werk vooral in het buitenland. Nou, de gemiddelde Nederlander scheelt inderdaad heel veel. Uh, want als je kijkt naar wie in Nederland de verzoeken indient... dan is het grootste deel afkomstig van burgers, niet van journalisten. ...en van kleine belangenbaardigens. En dan moet je denken aan mensen... ...die uh, zich zorgen maken over uh, ontwikkelingen in een park. Uh, bijvoorbeeld in Utrecht... ...waar een park opgeofferd zou gaan worden... ...aan een parkeergarage. Mensen die willen nazoeken... ...hoe de WOZ-waarde van hun woning bepaald is. Dus niet alleen... Uh, ...bezwaar maken tegen de hoogte... ...maar... Uitzoeken waarom die zo verhoogd is, wat er in de taxatie veranderd is. En dat is beleidsvoorbereiding, en dat gaat er dus nu uit. Ja. Dus in de directe goed, daarvan... belangen van mensen heeft het gevolgen. Ja, maar goed, daarvan zegt Donner uh, letterlijk: uh, ja. dit is het gevolg van een schot-hagel dat journalisten op de overheid afvuren in de hoop dat een korreltje een primeur oplevert. Ja, maar daar, ik ben bij de lezing geweest, daar was die. Uh, nou laten we zeggen niet helemaal integer bezig. Hij had het inderdaad over een schot hagel. En dan noemde hij een aantal verzoeken ja. die geen van allen een journalistieke achtergrond hadden. Ja. Er zijn inderdaad mensen die via de WOP obstructie plegen. Maar als je nou gaat kijken waarom dat gebeurt. Dan heeft dat bijvoorbeeld, of waardoor. Dan heeft dat bijvoorbeeld te maken met dat overheidsarchieven niet op orde zijn. Of dat er inmiddels premiejagers zijn. Want in de WOP is iets nieuws geïntroduceerd. Als de overheid te laat is met antwoorden, heb je recht op een boete. Nou, er is een web van juridisch adviesbureautjes ontstaan die daarop uit zijn. Yes. Want iedereen weet dat de overheid te laat zal antwoorden. Dus als je een WOP-verzoek indient, heb je bijna een garantie op boete. En er zijn bureaus die daar een broodwinning van gemaakt hebben. Juist. Goed, dus dat kan ook nog een achtergrond zijn bij de oproep van uh, Piet hein Donder. De vraag is wat er nu gaat gebeuren en wat, met welk voorstel hij nu precies naar de Tweede Kamer toe gaat... en hoe die Kamer gaat reageren. Hebt u daar enig zicht op? Nou, dat is een beetje lastig. Er waren open lijntjes naar de hogere ambtenaren die dit voorbereiden. Ja. Ook mensen van de NVJ namen aan dat soort gesprekken deel, maar die hebben een spreekverbod. Oh. sinds eind februari. Ja, het gaat over openbaarheid van bestuur. Als... Dus het is interessant dat de ambtenaren een spreekverbod hebben. Ze mogen pas weer praten met beroepsgroepen... na een brief van de minister. En die komt eind mei. Eind mei hebben we weer contact, Roosje Vleugels. Hartelijk Doeit. dank. Vieille Volvo vos tu roules à travers le Als zanger Vincent Libin in duet met Stephanie Croixbien. En het nummer heet Mademoiselle Liberté. Het is uh, bijna kort over tien. is onderweg, noodkamer. Over. Nederland is een veilig land. U ziet ons hier blowen, toch? Dan zijn we niet bezig met een misdaad. Een land dat veiligheid hoger in het vaandel heeft staan dan ooit. En De vraag is of dat wel het juiste antwoord is... op het probleem wat er eigenlijk aan de grond staat. Deze week in Caro Goedemorgen in Nederland. De Veiligheidsstaat. Ja, wat doen winkelcentra om het zo veilig mogelijk te maken voor ondernemers en bezoekers? U hoort het in deel 4 van de Veiligheidsstaat in een verslag van Marcel Dekker. Um, op een gegeven moment paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. En ik zie hem al schieten met een grote mietbeheer uh, voorbij uh, Veel, veel, veel gewonden in ieder geval. Ik hoop niet meer als tien doden, maar ik, ik... Maar we zeggen tussen de vijf en de tien doden zeker. In 2009 voelden volgens cijfers van het CBS 15 van de mensen zich onveilig in het winkelcentrum om de hoek. Ondanks het drama in Alphen de Rijn is de kans klein dat dit percentage veel zal stijgen. Heel anders is het als je in datzelfde winkelcentrum een winkel hebt. Als je kijkt naar puur hè, dat agressie, dat gevoel... dan zien we wel dat dat uh, toch slechter wordt helaas. Dat, dat steeds meer mensen zich onveilig voelen. Eén getalletje, wij, wij doen heel veel onderzoek. En wij weten dat als je ondernemers en medewerkers gaat, gaat vragen... Nou, overkomt jou dat nou? Dat, dat 33 procent, dus echt een derde van alle mensen in die winkel... zich toch soms of regelmatig onveilig voelt. En dat is natuurlijk eigenlijk wel, wel erg. Om die veiligheid voor bezoekers en ondernemers in winkelcentra te vergroten, kan er aangeklopt worden bij het hoofdbedrijfschap detailhandel. Zij brengen alle partijen bij elkaar die iets te zeggen hebben over die veiligheid. Met als einddoel een keurmerk. Op weg dan maar met gemeenteambtenaren, de ondernemersvereniging, politie, brandweer en iemand van het hoofdbedrijfschap. die het Almeerse winkelcentrum Buiten Meren vandaag aan een toets onderwerpt. Nee, want hier zie je natuurlijk al gelijk rommel. Want is het nu van zaterdag? Ja. Een beetje waait, dan gaat het alle kanten op. Ja, en wat de jeugd dan doet, die denkt ook van uh, flessen erbij en ja. die, die laat ook alles liggen. Van weide. We ja. Zullen we eens naar dat lijstje kijken, want er zijn nogal dingen die je moet afvinken, die je ja. kunt uh, nou ja, kwalificeren van perfect tot slecht. Uh, noemt u ze een aantal? Nou, onder andere hè, schone reinigen, waar we het net ook al over hadden. Nou, Straatmeubilair, he, van is dat uh, nou ja, intact of is dat vernield? Uh, de groenvoorzieningen, zoals je hier ziet, uh, er wordt er veel nieuw aangelegd en er worden ook de groenvoorzieningen aangelegd. Nou, vaak zie je dan dat de jeugd daar nog wel zijn greep in wil plegen. Ik zag ook op het lijstje branchering staan, wat betekent dat? Nou, dat heeft te maken zeg maar met uh, de ondernemers, he, de diversiteit die er zit. En op die manier probeer je daar ook naar te kijken: van, zitten er alleen maar supermarkten of heeft het ook nog een juwelier, kledingzaken. Wat heeft dat met veiligheid te maken? Nou, met name als je natuurlijk een juwelier hebt... die wil je niet aan de rand van een winkelcentrum hebben... maar meer naar binnen toe. Want dan moet die overvallen toch een aantal stappen zetten om daar te komen. De primeur van de nieuwe bebording. Uh, er was in het nieuwe centrum was allemaal onduidelijk wat nu wel en niet mocht. Dat kwam ook uh, steeds in de vergaderingen van het KVO naar voren. Dat men niet meer wist waar mag nou wel gefietst worden, waar niet. En uh, nu is er een heel nieuw bebordingsplan. Wat, wat kunt u zeggen over dit, dit winkelcentrum? Als het gaat om veiligheid bijvoorbeeld, scoort dat goed? Het, het gaat goed, het gaat absoluut goed. We hebben een slechtere periode gehad in 2008. In 2009 hebben we een periode gekend van veel overvallen. En uh, de overval is ook de aanleiding geweest voor uh, het toepassen van cameratoezicht. En nu gaat het beter. We zijn in ontwikkeling. Het wordt ook een nieuw centrum. En uh, ik ben erg blij met de korte lijnen van alle partners en samenwerking. En dat maakt dat we samen gaan voor een schoon, heel en veilig centrum. Want je moet echt iedereen met uh, de neuzen dezelfde kant op ja. laten wijzen, want anders gaat het gewoon niet lukken. Nee, anders lukt het niet. Niemand kan dit alleen. Wij zeggen altijd van, je ziet dat in dit soort winkelgebieden met alle partijen die er belang hebben, zeg maar, het vaak loshand is. En je probeert daar eigenlijk een soort lijm uh, voor te vinden. En dat is dan het kun je veilig ondernemen, om dat uh, een stabiele situatie te laten worden. Maakt u het wel eens mee dat gewoon één partij zegt, van: het kost me allemaal veel, te gel veel geld en tijd, ik uh, doe er niet aan mee? Ja, dat maken we wel eens mee. Hè. Met alle goede intenties en goede uh, inzet die er gepleegd wordt in sommige winkelgebieden... zie je dan toch dat soms er één partij afhaakt. En daarmee vervalt dan zo'n heel proces. Meneer Van Vliet, u bent de voorzitter van de ondernemersvereniging hier hè, in dit winkelcentrum toch? Ja, van de ondernemersvereniging in Doemeren. En ik ben de voorzitter van het Keurmerk Veilig Ondernemen. We hebben het over het Keurmerk Veiligheid. De maakbaarheid van veiligheid, want daar komt het wel op neer. En dan uh, denken we even terug aan Al van der Rijn. Ja. En dan denken we van ja, dat keurmerk het kan nog zo mooi in stikkervorm op het raam zitten... als er zo'n idioot binnenstapt. Ja, dan ben je verloren. Maar ja, dat, ja tegen idioten kan je natuurlijk nooit wapenen. Um, met camera toezicht hadden we hem wel iets eerder gezien. Waarschijnlijk misschien eerder kunnen ingrijpen, maar goed, dat is allemaal speculeren. Ja, tegen, tegen idioten kan je nooit beschermen. Maar doet dat wat? Heeft dat wat gedaan? Zeg maar, krijg je reacties? Krijg je telefoontjes? Mensen die vinden dat het dan misschien toch nog wel wat veiliger moet allemaal? Maar ik denk dat een gemiddelde mens wel begrijpt dat je tegen, tegen dat soort incidenten niet kan wapenen. Ik bedoel, ja, als iemand lid van de schietvereniging met zijn wapens gaat leegschieten op mensen ja, zonder waarschuwingen, ja, daar kan je gewoon niks mee. Ik denk dat de meeste mensen met gezond verstand dat wel begrijpen. Morgen de toekomst van de veiligheid staat. Worden we in Nederland straks nog veiliger? Of krijgen we op tijd door dat de prijs voor die veiligheid wel erg hoog is. Nou, ik ben geen cultuurpessimist en dat zou maar zo kunnen. Laten we het hopen. Dat dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland. Straks de aanhoudende droogte is slecht voor de boeren... maar ook voor sommige diersoorten. Hier is nu het ochtendhumeur van Henk Spaan. Twee serieuze brabo's hebben, net bekomen van het degraderen van Willem II... geprobeerd aangifte te doen van de moord op Osama Bin Laden... op het politiebureau van Tilburg. Ik vind dat mooi. Op de site van de Telegraaf stond een aandoenlijke foto van het duo. Ach, gut, hebben jullie geen vrouw, jongens? Dacht ik onwillekeurig. Maar ik schudde de meewarigheid meteen van me af. Die hadden ze niet verdiend... Ruud Snoeren en Terry Floor uit Waalwijk en Kaatsheuvel. Onder de rook van de Efteling lieten ze het er niet bij zitten. De politie van Tilburg had ze dan wel uitgelachen, maar er waren andere instanties om lucht te geven aan hun boosheid. Eigenlijk wel. Om te beginnen dachten ze aan een demonstratie in de Efteling op het Anton Pieckplein met na afloop frieten en bier. De stoomcarousel van hun heilige verontwaardiging draaide op volle toeren. In het sprookjesbos van hun moralisme lieten de gruwelijke beelden hen niet los. Ze voelden zich Joris vlak na of vlak voor het bevechten van de draak. En welke attracties bood de Efteling nog meer om de inspiratie van hun maatschappelijke betrokkenheid te voeden? Waren kabouters niet geweldloos van nature? Konden ze iets met kabouters? In het avonturen doolhof van hun engagement zochten Ruud en Terry... naar een uitweg uit de impasse van het Amerikaanse cynisme. Ze hadden het lijk gewoon in de zee gesodemieterd. Een ontheiliging van de prachtige tekst van Treintje Oosterhuis. Wie neemt me mee? Wie leidt de weg? Kom met me mee en hou van de zee. Allemaal verpest door de Amerikanen met hun vuile moord op Osama Bin Laden. Waaraan had deze man dat eigenlijk verdiend? <hijen> Eng Spa, morgen toch de tumeur van Siska Dresselhuis.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 March, April, May, April, we'll wash May. away the gray June and July, July, we'll make you star up in the sky March, April, May, April, we'll make you sing and sway June and July, let's yeah. give love a try I can't return, my bridges burned And sabotage behind me I've tried so hard, played all my cards But fortune just can't find me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 March and May, will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March and May, will make you sing and sway. June and July, let's give life a try.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 April mei van Wouter Hamel. Het is vier minuten voor half elf. De aanhoudende droogte is goed voor de wespen, maar slecht voor de muggen. En ook de weidevogels, als de Grotto, zijn van de leg. Heeft de natuur nog meer voor ons in petto? Arnold van Vliet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bioloog aan de Wageningen Universiteit, verbonden aan natuurbericht.nl. Zeg het maar, waar kunnen we er nog meer op rekenen? Nou, ja, eigenlijk uh, op dit moment uh, zijn er allerlei bijzondere dingen. Uh, of eigenlijk opvallende dingen in de natuur te melden. Je noemen al die uh, uh, de gutto's. Dat is wel iets waar we ons uh, zorgen over maken. Vanwege het feit dat die guttoppopulatie natuurlijk een belangrijke mate van ons land afhankelijk is. Ja. Uh, als we kijken naar die totale hoeveelheid gutto's dat er uh, uh, aanwezig is. Um, ja, de komende dagen. Uh, kunnen we bijvoorbeeld de spinselmotten verwachten? Dat is op, op veel plekken nu ook al aan de gang. Sorry, ik, uh, je moet me even bijpraten. Wat is dat? De spinselmotten uh, die worden wel eens verward met de eigen maar daar kom ik zo meteen nog op. Spinselmotten die kunnen bomen, maar zelfs fietsen en auto's compleet inpakken met hun web, met hun spinsels. Hm. Uh, en dat ziet er een beetje spookachtig uit. Dat uh, hm. levert wel schitterende foto's op. Uh, ze komen verder niet ernstig, ze doen verder niks. Um, maar je ziet dus dat op verschillende plekken nu uh, compleet bomen uh, en of daar een bankje of een uh, fietsnaar staat ook ingepakt uh, worden. Ja. Uh, dat is wel een spectaculair gezicht, maar dat is iets wat van, van deze tijd nu is. Juist. Um, ja, en rupsen hebben het uh, lekker naar het zin op dit moment in de bomen. Ze spoelen er ook niet uit vanwege de neerslag uh, de die eigenlijk uitblijft. Juist, met andere woorden, met, ook met die rupsen gaat het goed en dus ook met die uh, uh, processie rups? Ja, naar de processierups, dat is eerder ook al in het nieuws geweest, maar uh, dat hij uit het ei kwam. Maar nu komt hij uh, een deze dagen, uh, zal hij in grote deel van het land uh, in het stadium komen. Het vierde larvale stadium. En dat ja. betekent uh, dat hij ook die brandhagen krijgt waar ja. we zo belucht voor zijn. Uh, dus dat is wat minder goed nieuws uh, voor ons. Ja, dus dan raken we met z'n allen weer een soort van in paniek. Nou, dat, dat, dat zou ik sowieso niet doen bij dit soort <laughs> verschijnselen. Euh, um, nee. Maar het is wel iets om, om serieus rekening mee te houden. Dus ja. Als je die rupsen ziet, en zeker als je uh, met kinderen loopt... dat die niet met stokjes in die, in die nesten of in die uh, uh, rupsjes die netjes achter elkaar lopen gaan zitten prikken. dan daar kan je gewoon flinke last van krijgen. Goed, we zijn gewaarschuwd. Zijn er ook nog positieve berichten eigenlijk? Ja, nou, kijk, wij als biologen staan ook uh, te kijken nu wat er nu allemaal gaande is. Want dit zijn situaties die we gewoon nog niet eerder hebben meegemaakt. Uh, die, die hoge temperaturen. April was natuurlijk uh, bizar hoge temperaturen. De, de hoge temperaturen in 2007 geven naakt. Uh, van april 2007 hadden we eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat dat nu alweer zo snel zou kunnen. Um, in combinatie met de extreme droogtes en de situaties terwijl wij ook niet weten... wat dan nee. precies allemaal voor consequenties zijn. Dus jullie tasten ook in het duister. Eén ding is wel duidelijk, er komen veel libellensoorten deze week op dagen, hè? Ja, de, de tijd van de libellen, dat uh, verschuift ook iets naar voren nu. Veel van die, de ontwikkeling in de natuur gaat heel snel. Uh, en die libellen komen over het algemeen al wat later in het jaar tevoorschijn. Ja. Tot nu toe verloven er zo'n uh, acht... 10 tot tien soorten, denk ik. Uh, en er komen er uh, flink wat bij de komende dagen. En dat is uh, ja, voor de libellenliefhebbers uh, goed nieuws. Goed nieuws voor de libellenliefhebbers. Dankjewel, Dank Arnold. Houd ons op de hoogte. Prima. En van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Meer nieuws vindt u op kro.nl. Daar vindt u ook de onderwerpen terug van deze uitzending. Mocht u daar nog meer informatie over willen hebben. Door nu naar Prem Radakishun. Prem, goedemorgen. Waar ben je? Ja, we kunnen ook gaan naar primtime.ntr.nl... en dan kunt u ook mailen en zeggen wat u wil en reageren... als u klaar bent met de kijken op krogoedemorgennederland.nl. Uh, Sven, ik gaat het hebben over de oorlogsmentaliteit... de mentaliteit van onze militairen, want we zijn vrij... omdat er keiharde vechtjassen waren die ons bevrijd hebben... maar tegenwoordig als een militair even schiet in, een, in het zand... of iemand doodschiet, wordt hij meteen voor de militaire rechter gesleept... en een militair mag geen cocaïne meer gebruiken... en mag geen stroomwapens hebben of andere wapens. Wat is dat voor een flauwekul? Militairen moeten gewoon vechtjassen zijn, killing machines... die gewoon goed oorlog moeten voeren en geen padvinders moeten zijn. En dat zullen vooral de mensen van Pax Christi die luisteren nu waarschijnlijk erg leuk vinden. Dus ik hoop dat iedereen zo meteen na Jan van den Putten die met het nieuws komt... gaat bellen om te zeggen wat u daarover vindt. Terwijl een drumband hier in Wageningen begint... gaan we naar Jan van den Putten in Hilversum met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. De opleving van de huizenmarkt van eind vorig jaar was van korte duur... blijkt uit cijfers van ING en het CBS. Op dit moment worden er weer minder huizen verkocht... en ook op internet wordt minder gezocht naar koopwoningen. Dat komt volgens de ING door strengere regels voor hypotheken... en de hogere hypotheekrente. De nationale dodenherdenking op de Dam... is op de publieke zenders bekeken door 4,7 miljoen mensen. Het zijn er 400.000 meer dan vorig jaar. De herdenking op de Waalsdorpen Vlakte, uitgezonden door RTL... trok een miljoen kijkers. In Groningen is sloopwerk aan oude silo's van de Suikerunie doorgegaan tijdens de twee minuten stilte. De slopers waren de tijd vergeten en dat leidde tot veel ergernis in de buurt. Het sloopbedrijf heeft zijn excuses aangeboden. En in de Staten Idaho en Montana mag weer worden gejaagd op de grijze wolf. Dat dier was beschermd, maar nu zijn er weer genoeg, zegt het Amerikaanse congres. Natuurbeschermers zijn boos, maar veehouders zijn juist blij, want de wolven doden schapen en runderen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWD Verkeersinformatie, er staat één file op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Premtime, Prem Radakation. We zijn vrij, dat vieren we vandaag. En waarom zijn we vrij? Omdat in de Tweede Wereldoorlog de militairen keiharde vechtjassen waren... die deden wat nodig was, namelijk de vijand uitschakelen. Oorlog is oorlog en geen spelletje. Helaas is de moderne militair door onze valse moraal geketen. Schiet Eric O. in Irak iemand dood, slepen we hem hier voor de rechter. Een militair moet een modelburger zijn... die mag geen cocaïne gebruiken of wapens in privé bij zich hebben. Ik vraag me dan af... Waar de Germaanse oorlogsmentaliteit van Abraham Krijnsen en Michiel de Ruiter is gebleven. Toen Nederland nog over de zeer heerste en Spanjaarden, Portugezen en Engelsen genadeloos inmaakten. Nederland is haar killing machine mentaliteit kwijtgeraakt door invloed van pacifistische geitenwolle sokken. We zijn bang geworden voor geweld. Denk maar aan Karremans en Srebrenica. Vandaag in Primtime laat onze militairen weer keiharde vechtjassen zijn die nodig zijn om oorlogen te winnen. Wat vindt u? klets ik uit mijn nek? Of zegt u Prim eindelijk iemand die de waarheid vertelt? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we zijn hier in Wageningen op het evenemententerrein De Dreien. Vlakbij Hotel De Wereld. U mag langskomen achter de drumband of de fanfare... die er staat, de Staten militaire kapel aan kan. Dan ziet u onze bus staan. U mag natuurlijk ook bellen. En uh, ja, het is een prachtige zon dag. Als ik links en rechts van me kijk, dan zie ik die oude militaire voertuigen. Je zou bijna denken dat we helemaal voor militairen zijn. Ja, ik ga de bus binnenluisteraars, want anders uh, hoort u alleen maar de drumband. Je zou dus denken dat we voor militairen zijn, maar Martin van Kreeveld, goedemorgen. Goedemorgen. U zit nu in Israël. Ja, inderdaad. En u bent wetenschapper op het gebied van militaire geschiedenis en strategie. In het Meneer Van Kreeveld, kunt u me uitleggen? Want u bent een autoriteit. Uh, u, u heeft over de hele wereld lesgegeven... als het gaat over militaire geschiedenis en strategie. Wat is er mis met de mentaliteit in Nederland... Uh, ten opzichte van onze militairen? Het gaat niet alleen om Nederland. Het gaat om de meeste landen van Europa. En dat is ons dus heel goed te begrijpen. De Europeanen hebben zich gedurend... Uh, een duizend jaar van geschiedenis, uh, el, uh, dus uh, weer terzijde in stukken gescheurd. Dat gebeurde honderden malen, van de duizenden en later. Het, uh, grootste, de grootste oorlog, waren we dus in de 20ste eeuw, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, en toen had men genoeg. Uh, dat is heel goed te begrijpen, en daarom vind ik eigenlijk helemaal niet merkwaardig. Maar ik het zo? Meneer Van Kreeveld, we hebben een groot probleem met de lijn. U bent heel erg onduidelijk. We gaan het volgende doen, want um, dit is bijna niet te verstaan voor de luisteraar. Barbara gaat afbellen en u opnieuw proberen te bellen. En kijken of de lijn ietsje beter wordt. Want anders kan de luisteraar hier. En dat is heel jammer, want wat u zegt is ontzettend interessant. Luisteraars, we gaan even naar het muziekje wat we hebben. En dat is een lekker opzwepend militair nummer. Oh, okay. Ruud Loojaerts, er is een webcamluisteraar en dan kunt u zien hoe hij helemaal hierin meegaat. Je bent lid van de bond van Wapenbroeders. Vanaf wanneer tot wanneer heb jij gediend? Ik heb in 58 gediend als dienstplichtige. Tot wanneer? Tot uh, twee jaar lang, hè? dus tot, tot 60. En je bent altijd uh, militair gebleven in je hart? Nee, ja in de hart wel, uh. maar ik heb later ben ik in de burgermaatschappij uh, terechtgekomen bij de spoorwegen Oké, okay, en wat is de bond? Je bent lid van de bond van wapenboeders, wat is die? Dat is een overkoepelend orgaan. We hebben binnen Nederland hebben we 48 afdelingen. Uh -huh. En die afdelingen die vertegenwoordigen dan de oud-militaire... En uh, ja, alles wat ermee te maken heeft met de militaire dienst. Van, van, van marine tot aan uh, de landmacht en uh, luchtmacht. Wapenbroeders suggereert nog mannelijkheid. Vind je dat de moderne militair nog een ouderwetse vechtjas kan zijn? Jazeker wel. Maar tegenwoordig met de techniek die ze hebben, is, wordt het heel anders. Want vroeger was het echt man tegen man. net ja. wat we zelf op een gegeven moment aanhaalden. Maar uh, je krijgt, nu krijg je echt de techniek van, van computergestuurde materialen. Ja. terwijl dan het effect van een uh, als moordwapen, of hoe je het ook goed zien ja. wil als verdedigingswapen, veel effecter, eff, meer eff, effectief heeft om, te, om het doel te treffen wat nodig is meneer Van Kreeveld, u bent er weer, ik hoop dat de lijn beter is Inderdaad, ja. ja. dit klinkt veel beter. Dus, meneer Van Kreeveld, u legde uit dat heel Europa, die vroeger van oorlog aan elkaar hing en waar de oorlogsmentaliteit bij de burger was, dat die allemaal veel minder is. Hoe komt dat? Dat komt uh, naar mijn mening hoofdzakelijk door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In die twee uh, oorlogen zijn zo samen ongeveer 50 miljoen mensen omgekomen, uh, militairen en civilisten. Het is geen groot wonder dat men daarna in het meeste, de grote deel van Europa dus genoeg had van de oorlog. En ik moet zeggen, ik woon in Israël en soms uh, ben, ben ik wel eens een beetje jaloers op Europa, waar men dus niet, uh, geen zin heeft in oorlog. Ja, ja, dus zeg maar, omdat we Europa moe waren van de oorlog, hebben we de vrede gesloten en hebben we daarbij de mentaliteit. Maar in een land als Israël, dat permanent moet strijden voor haar bestaansrecht, en in landen als Amerika, daar is die oorlogsmentaliteit nog veel meer in de DNA van de burgers. Inderdaad, maar de Amerikanen hebben eigenlijk. Zijt overhanden, 150 jaar, geen ernstige oorlog gevoerd in dezelfde zin die dat de had hadden gedaan. De Amerikanen zijn nooit veroverd, de, de Amerikanen hebben nooit hun steden gebombardeerd gezien. En de Amerikaners hebben ook in haar verhouding heel weinig mensenlevens verloren. Dus de Amerikanen hebben de lust nog wel, maar de Europese niet. Juist, want ik kreeg van heijn Jan ook een mail die precies hierop aansluit. Die zegt dat het heeft weinig met pacifisme te maken dat onze militairen gevechtjassen zijn. De laatste 200 jaar heeft Nederland geen enkele oorlog gewonnen. Ons, overlegmo legermodel, ons overlegmodel zit militarisme in de weg, gelukkig maar. Um, kan je zeggen dat de algemene tendens in Europa is dat we tegen militarisme zijn, meneer Van Kreeveld? Dat uh, is zeker waar. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk in Europa boeken over militaire geschiedenis te verkopen. Dat weet ik uit eigen, uit eigen ervaring. <lacht> Als ik dus op, de op deze markt uh, aangesloten was, dan was ik al een van honger gestorven. <lacht> Meneer Van Kreeveld, ik vind het een ontzettende eer dat u bij ons aan het telefoon wilde komen. Ik wil nog um, een laatste vraag aan u stellen. Kijk. Um, ik reken op onze militairen wanneer er ooit een buitenlandse mogelijkheid hier invalt. Uh, uh, uh, zijn we wel in staat om nog de uh, War of Necessity, stel dat we binnengevallen worden, om die te voeren nog in Europa? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om een oorlog tussen Nederland en Denemarken, of Nederland of Zweden en Zweden of, en Duitsland en Frankrijk enzovoort enzovoort. Dat is, geloof ik, uh, voorbij. Maar dat betekent niet dat er geen oorlogen kunnen komen in Europa. En ik ben natuurlijk uh, voornamelijk aan de mogelijkheid... ...die mij eigenlijk zeer waarschijnlijk lijkt... ...dat de toekomst van de oorlog in Europa... ...op de hoegenoten oorlogen van de tweede helft van de zesde, zeven, uh, van de zesde eeuw zou lijken. Ja. Natuurlijk tussen niet moslims en moslims. Uh, als je een bevolking hebt van 20%, een, minder, een minderheid is van 20%, die van een andere geloof heeft, is die andere memoria's uh, heeft, die andere wetten uh, uh, uh, heeft, dan krijg je moeilijkheid. Okay. Dat soort oorlog is, een, bij mijn mening, in Europa heel verschillend. Oké, okay, meneer Van Kreeveld, de de ik, de ik de stel de de de het de ontzettend op prijs... dat een instituut als u met ons wilde praten. Ik wens u een uh, vredige tijd daar in Israël... en dat u nog lang mag doorgaan met het schrijven van de mooie boek van u. Hartstikke bedankt. Ik Ruud loya. Het ja. jij wilde ja. reageren. Ik wil erop reageren, want mijn gedachten is eigenlijk... Dat dat wij veel te veel naar de buurlanden kijken. Ja. En, en ik bedoel, we zijn maar een klein prutslandje... In, in verhouding met anderen, maar... Ik wij moeten onze eigen weg gaan en we moeten niet gaan uh, lopen bezuinigen op de defensie. Ja, oké. Okay. Luister. Ruud, we gaan één afspraak maken. We gaan niet praten over bezuiniging op defensie, want de mentaliteit heeft daar niets mee te maken. Uh, ik heb ook in de busluisteraars John Brands. John, je, was, je hebt van 1980 tot 1981 in Libanon gezeten. Ja, helemaal goed, inderdaad. En je bent vandaag jarig. Ja, op 5 mei. Oké. Okay. Wim, hebben we een liedje voor hem? Van ha harte gefeliciteerd, John. Nee, John. Hoe oud ben je nou geworden? Ik ben uh, 49 jaar jong geworden. 1922, is een goed bouwjaar. Ik ja, we zijn, van zijn absoluut van een goed bouwjaar. Dat is geen enkel <laughs> probleem. Uh, uh, Toen jij in Libanon was, John, ja. um, had je ook al dat gezeur als je met een geweer had geschoten? Uh, of was je... Ja, bijna elke dag onderhand wel. Alsof zo werd elke kogel moest geteld worden. Uh, moest ook altijd weer gecontroleerd worden. Was er één vermist, dan moest daar weer een enorme rapportage van gemaakt worden. Ja. Dan was je bijna, net, net als wat de politie tegenwoordig doet, een halve dag bezig voor één proces verbaal. En ik moet je zeggen dat dat niet bevorderlijk was voor de sfeer. Hoe lang heb je in het leger gezeten? Ik heb alles bij totaal van 1980 tot 1986 bij haar majesteit gediend. Zes jaar. En uh, als je vergelijkt nu, want je, je, je bent nog verbonden. Je bent vandaag ook hier in Wageningen. Ik nog steeds als veteraan. Ja, kunnen die jonge militairen nog wel goed opgeleid worden tot keiharde militair? Ik moet je zeggen dat uh, zoals het er nu naar uit gaat zien... dan uh, zeker met het uh, budget wat er nu nog beschikbaar is... dat dat geen enkele optie meer is, uh, helaas. Ja, maar, maar, maar zowel John als Ru. Uh, je, de mentaliteit om te zeggen... Kijk, die Michiel de Ruiter mentaliteit. Abraham Krijnsen. Toen gingen Nederlanders gewoon... Ze hadden geen scrupules. Ze hakten je de kop in. En baf. En ze deden het. Hè? Ja, maar de, de, de verandering van de mentaliteit. Ik bedoel, tegenwoordig uh, is het een kapitein Daar staan ze tegen de te jij in en te jou. Terwijl wij toen in 1958... Uh, als er een kaptein langskwam... Dan moest je in de houding springen. Ja. Hè? En, en dat is er helemaal af. En ik bedoel, het, het is te veel oude jongens krentenbrood. Discipline is er bijna niet meer. En dat vind ik jammer. Goedemorgen Azim, je hebt, je hebt gebeld. Zeg het maar. Goedemorgen Prem. Goedemorgen met Azim. Hallo. Sorry. Ja, ik uh, wilde eigenlijk even zeggen dat ik uh, helemaal tegen de oorlog ben en de militairen. Daar ben ik uh, niet zo voor. Uh, Waarom niet? Maar ik vind zelf, nou ja, uh, wat moeten we met de oorlogen? Nou, we moeten zorgen dat als er apen zijn die ons willen onderdrukken dat er wel mensen zijn die bereid zijn om op die muur te staan... en te schieten, zodat wij in vrijheid kunnen slapen. Ja, oké. Okay. Maar als ze, allemaal, als ze allemaal gewoon braaf zijn... en allemaal geen uh, militairen hebben, dan uh, kan er niets gebeuren. Een beetje politie is toch voldoende? Ja, oké. Okay. Maar je wilde nog wat zeggen over... Uh... Ja, maar kijk, als je, je gaat, uh, Kijk, ik ben helemaal tegen, maar als je gaat, dan moet je echt gaan. Dus dan moet je niet een, uh, je als een mietje gedragen en... Uh... Ook vooral, uh, bijvoorbeeld, uh, wilde ik iets over Srebrenica zeggen, kom ik toevallig daar vandaan. Kom je uit Srebrenica? Uh, als je een militair bent, en dan ga je erachter, dan moet je ook ervoor gaan, hè. Ja. En niet gewoon even naar je compound en dan gewoon even daar vandaan, even voor je eigen gaan zorgen. En de mensen omheen uh, die er zijn, daar waarvoor je zou moeten zorgen. En, je, en die je zou moeten jij... beschermen. Azim, ben jij, heb jij daar mensen verloren en ben je daarna naar Nederland gekomen? Ja. Ja. ja. En hoe oud was je toen? Nou, ik was zelf uh, 18. Uh -huh. Maar ik was zelf niet in Srebrenica omdat ik uh, uh, net voor de oorlog toevallig op een andere plek was... Uh, en heb jij waar ik ook uh, uh, ergens mee bezig was. En heb je familie verloren? En daarna verloren? niet meer terugkomen naar Srebrenica. Heb jij familie verloren daar? Ja. Dus je had toen liever ja. gewild dat die militairen keiharde vechtmachines waren geweest... die Karadic en Mladic kapot hadden geschoten... al waren ze zelf doodgegaan. Absoluut, absoluut. Okay. Dan was ik nu heel wat familie en uh, drie broers rijker. Oké, okay, hartstikke bedankt dat je hebt gebeld. Um, ik kreeg van Anne-Marie een mail. Eindelijk iemand die dit onderwerp eens naar voren brengt. Wat willen we nou eigenlijk? Mijn man had vroeger een oud-officier als geschiedenisleraar. Die vertelde over de dappere acties van de militairen. En Srb. het zijn stoere kerels en geen kostschoolmeisjes. Prim gaat zo voort. Ruud... Kijk, wat Anne-Marie nu mailt, hoor je dit als veteraan ook? Dat mensen zeggen, joh, waar is die ouderwetse menta vechtjasse mentaliteit? Dat ja, is het. Ja, microfoon dichterbij je mond. Dat ja. is het, dat is het. Precies. Ja. En hoe moeten we die terugbrengen, John? Heel simpel. Om toch, ik ja, moet je heel eerlijk zeggen... het schoolsysteem hier in Nederland uh, toch maar weer eens gedeeltelijk aan te gaan passen. Zoals we wel eens vaker hebben gezegd... om dan toch een soort sociale dienstplicht toch maar weer te gaan instellen. Ik bedoel, dat hele militarisme... dat hoeft natuurlijk niet door te, te schemeren in, dat, in, dat, in, die, in die, zo'n sociale dienstplicht. Maar het zou op mij wel heel handig lijken dat er toch mensen... minimaal eens voor een halfjaartje in een stageperiode ergens voor bepaalde activiteiten, begeleidingen en dergelijke... van ouderen, van allochtonen, van minderheden... dat ze daar eens wat meer mee geconfronteerd worden... dat die scheiding niet meer zo... zeiltjes werk, om zo maar te dat zeggen. Kees Holman is generaal-major der Mariniers geweest... die van 1962 tot 1988 gediend in ons leger. Hij werkt nu bij Klingendaal... het Instituut voor Internationale Betrekkingen. Goedemorgen, meneer Hol Holman. Goedemorgen. Ik stel het ontzettend op prijs dat u even aan de telefoon wil komen op 5 mei. Um, ik heb een probleem, meneer Hooman. U hebt al die mensen gehoord en ik snap niet waar onze vechtersmentaliteit is gebleven. U zelf gediend. Ik kreeg van Martijn een mail die zegt: oorlogsvoeren heeft de Nederlanders nooit in het bloed gezeten. Toen Nederland tijdens de Gouden eeuw ook militair oppermachtig was, hebben de Nederlanders hun oorlogen altijd door anderen. De zaken is buitenlanders laten uitvechten. We betaalden enorme huurlingenlegers als zelf niet hoeven vechten. Helpt u me? U bent, uh, u bent specialist, u bent de deskundeloog. Hebben we of hadden we een oorlogsmentaliteit en hebben we die niet meer? Nou, dat we die uh, hadden, dat is wel duidelijk geworden. Eind jaren 40 uh, in het uh, voormalige... Hoe heet het? Uh, Oost-Indië... waar uh, 150.000 uh, militairen fors uh, gevocht hebben... waar we zelfs meer militairen hadden... na verhouding dan de Amerikanen later in, uh, in Vietnam. Ja. Dus dat uh, valt wel mee. En ook uh, in Oerushkan is heel duidelijk... Uh, zijn er uh, gevechten gevoerd door Nederlandse militairen. En dat heeft onder meer ook zijn bekroning gehad... Uh, voor de heer uh, Marco Kroon in zijn militaire willemsorde. Dus uh, ik betwist uh, dat dat er geen uh, vechtersmentaliteit zou zijn. Maar die is in de huidige conflicten ook niet altijd nodig, want je ziet bijvoorbeeld in de huidige conflicten dat op het ene moment moet men vechten en op het andere moment moet men meewerken aan opbouw en moet men vaak door praten in plaats van door schieten moet men uh, een, uh, een resultaat uh, boeken. Met andere woorden, voor de conflicten waar we tegenwoordig in zitten bestaan geen militaire oplossingen. Maar zijn de militairen vooral zijn ze aanwezig om het ja, mogelijk te maken... dat eh, met name dan civiele instrumenten en dergelijke meedragen aan het eindresultaat. En dat is natuurlijk weer een leefbare maar, samenleving. Maar zo, meneer Homan, dan, um, ja. um, kijk, ik kan goed kletsen, maar ik ben een waardeloze militair. Nou, een goede militair is in mijn ogen iemand die komt en die zegt... Dat moeten we vrijmaken voor je. Prima, we maken het vrij, we zorgen dat het veilig is. En dan kan een civilist daar heusjes gaan bouwen en schooltjes gaan opzetten. Ja, nou, dat is ook gebeurd in Oeruzkan. Ja, nou en nu en is... hebben we dus duidelijk gezien dat met uh, gevecht uiteindelijk uh, een uh, deel van Oeruzkan min of meer veilig is geworden. Waarbinnen we dan hebben gezien dat allerlei civiele organisaties en dergelijke scholen gingen bouwen, ziekenhuizen, waterputten slaan en dergelijke. Ja, maar wat overheerst, en dan, uh, uh, uh, uh, u bent nu gelukkig wat vrijer dat u vrijheid kunt praten... wat overheerst bij mij is het beeld van Don't de pianoplayer van meneer Karamans. Wat overheerst is dat gewouwel van GroenLinks dat ze zogenaamde opbouwmissies gingen doen. Wat overheerst is dat we daar naartoe gaan en dat de militair met één hand op zijn rug moet vechten. Dat beeld overheerst. Ben ik dan, ben ik dan verkeerd geïnformeerd? Nee, wij hebben natuurlijk, en dat hangt samen denk ik met twee eeuwenlang neutraliteit... Toch een wat uh, pacifistische mentaliteit onder de uh, bevolking. Vandaar ook dat we hebben gezien dat Oerozgan is om het acceptabel te maken als een onbouwmissie verkocht. Maar nou, in feite was het natuurlijk zeker de eerste tijd was het gewoon een gevechtsmissie. Maar, is, maar ja, dat, dat is... spreekt de bevolking niet zozeer aan. Als ik u een ander voorbeeld mag geven, ja. in Kosovo hebben de Nederlandse F-16's evenveel gevechtsvluchten uitgevoerd als de... Britse luchtmacht. Ja. Maar dat mocht niet in de openbaarheid komen van het kabinet... want dan zouden wij als Nederland te martiaal overkomen. Dus het is uh, vooral onder de bevolking... dat er een grotendeels ja, toch pacifistische mentaliteit uh, heerst. Maar is dat niet gevaarlijk, die pacifistische mentaliteit? Want dat ondergraaft wat je moet doen als militair. Nee, want uh, we hebben een zeer... Goed bekend staande krijgsmacht met uitstekend materieel en militairen die ook op een prima wijze worden opgeleid en daar ook van blijk hebben gegeven in uh, in de en we zien het ook bij de bestrijding van de piraterij. Dus ik vind het gewoon onzin dat uh, onze militairen geen uh, gevechtsmentaliteit zouden hebben. Die hebben ze wel. Alleen in de huidige conflicten uh, komt het vaak niet uh, of echt op vechten aan. Is dat niet noodzakelijk om je maar. Te dat wordt, meneer Hoeman, daar worden we een beetje bedonderd. Daar wordt dus tegen ons gezegd, kijk jongens, het zijn padvinders die opbouw gaan doen... maar ondertussen zijn het killingsmachines, vechtjassen die de weg vrijmaken. Uh, nou, de militairen zijn het dus om een veilige en stabiele omgeving te scheppen. Daarvoor moeten ze vaak dan dus inderdaad uh, uh, vechten. En dan vervolgens, als die omgeving dus veilig en stabiel is... dan komen dus de civiele uh, organisaties om uh, aan de opbouw te werken. Meneer Dat ja. Meneer Roman, ik moet even de luisteraars die later ingeschakeld hebben uh, uitleggen. Luisteraars, we zitten in Wageningen. En we zitten op een terrein waar de fanfares zich aan het warm spelen zijn. Uh, er komt hier naast me weer een andere fanfare Wat voor uniform is dit, John of uh, Ruud? Ik zie mensen in rood-wit. Welke is dit? De... Ik moet je zeggen dat dit een burger Vagen-corruptie uh, is. Wat uh, er toch wel een beetje militaristisch uit uh, lijkt. Maar het heeft totaal niets met de Nederlandse te maken. Luisteraars we, we worden omsingeld door fanfarens we zullen proberen om in deze ontzingeling toch nog ons radioprogramma enigszins hoorbaar te maken. Goedemorgen, meneer Van der Maat. Ja, goedemorgen. Met ik, Van der Maat uit Amsterdam. Hi, meneer Van der Maat. Zegt u het wel. Ik, ik zou willen dat je toch wat minder probeerde mensen op de kast te jagen. Het is zelfs jouw geluk om mij op de kast te jagen. En dat is een redelijke prestatie. Dank u wel. Dat doe je door woorden te gebruiken als vechtmachines. De kop afhakken, het gewouwel van GroenLinks... Als je daar echt achter staat, dan heb ik me behoorlijk in je vergist. Waarom, meneer Van der Maarten? Omdat ik in de regel vind dat je een aardig vredelievend, uh, wel met scherp, maar dat mag, dat ben ik ook. Althans, dat wordt beweerd. Maar toch een aardig vredelievend mens ben. Maar als ik je nu hoor juichen over de, hoe heet die, die vreselijke kerel, Michiel de ruiter en nog wat van dat, van dat uh, kanonvolk... Dan denk ik, uh, ja, dan heb ik me behoorlijk Ik vergis. Ik denk dat je uit, nou je, dat je, maar, ik denk dat mensen uit moeten gaan van een pacifistische, vredelievende vooronderstelling. Okay. En als ik jou hoor roepen over blije vechtmachines, koppen afhakken en dat soort vrij en het gewalwel van groenlinks, dan ja, denk ik. Als je het niet meent, prima. Als je het wel meent, nee, meneer Van der Maan. laat me gehoord, Ma je, yes, de volgende vraag stellen. Vindt u dat militairen nodig zijn? Nee, ik vind dat militairen niet nodig zijn. Oké, okay, mijn verschil van inzicht tussen u en ik is de volgende. Ik zeg, als je kiest voor militairen... kies dan ook voor militairen en niet voor padvinders. En ik vind dus, je maakt of een keuze, je hebt een leger... en maak dat leger zo goed mogelijk... en geef die militairen alle vrijheid om te doen wat ze moeten doen... Als zeg ik wil geen leger, waar ik een hekel aan heb... is dat halfslachtige dat je mensen opleidt tot militair... en als ze vervolgens hun werk moeten gaan doen... je met allerlei pacifistische normen opzadelt... waardoor die mensen in een soort spagaat zitten. John wil even wat zeggen. Ja, zeer zeker. Want uh, er werd net al gerefereerd aan de nieuwe missie, natuurlijk Koendoes. Daar kan ik u nu alweer op een broodje geven. Is dat uh, die missie waarvoor dus een aantal militairen gereserveerd zijn... om die uh, politieagenten en dergelijke, die instructeurs te gaan beschermen, dat ze die ook al aan uitkleden zijn. Oftewel, ja. zoude... even, We gaan even terug, want anders dwalen ja. we af van het punt van Sorry. meneer Van der Maat. Dus meneer Van der Maat, mijn vraag is, kijk, u wilt geen leger, dat snap ik, maar dan zeg ik, en dat is mijn discussie met, en dat is mijn vraag aan u, als je dan een leger hebt, vind je dat je ze ook totaal keiharde vechtjassen moet laten zijn? Ik vind dat een leger voor veel meer doeleinden ingezet zou kunnen en moeten worden... dan dat vreselijke woord vechtjassen. Ik vind het prima als een leger met een opbouw... ...opdracht naar ver weg is dan gaat. Maar dan en zijn het uit... geen militairen meer, meneer. En waarom zouden het dan geen militairen zijn? Het zijn ik dan bedoel... ontwikkelingswerkers. Een militair nou, is iemand... Nee, maar goed, dus ziet u wat ons verschil van mening is? U wil het woord militair vermoderniseren tot een soort opbouwwerker. En ik zeg nee, ik wil een militair in de traditionele zin... ...zoals van Clausewitz het bedoelt... ...en zoals het in de oorlogstraditie is... ...namelijk iemand die zorgt via moord en via doodschieten van de vijand... ...voor veiligheid voor ons burgers... Aha, nou, oké. Okay. Ik vind een militair iemand die progressief zou kunnen denken. En uh, oorlog in 1903 was anders dan oorlog in 1916. En oorlog in 2011 is weer anders dan in 1945. Dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ik zou me kunnen voorstellen dat je het woord militair wat ruimer ziet. En dat dat opbouwwerken zijn die, ja, die hebben beveiliging nodig. Maar dat moet niet het eerste... Meneer Van der Maat, we hebben een scheidsrechter. U en ik hebben een debat, maar we gaan naar onze scheidsrechter, meneer Holman. Als u, u hoort, het is goed, goed gehoord tussen mij en meneer Van der Maat, waar het verschil van inzicht zit, is het mogelijk wat meneer Van der Maat wil: van militairen opbouwwerkers maken? Nee, dat zijn natuurlijk geen opbouwwerkers. Opbouwwerkers, dat zijn dus de NGO's. Maar militairen, die moeten dus de mogelijkheid scheppen voor die NGO's: dat ze daadwerkelijk de opbouwwerkzaamheden verrichten. Maar er is een duidelijke scheiding tussen de militairen, die moeten zorgen voor veiligheid, en de NGO's. Die opbouwen. Meneer Van der Maat, hartstikke bedankt. Er is ik, nog heb een nog een klein ik heb nog een heel klein probleempje. Militairen die hielpen bij de watersnood hebben niemand doodgeschoten. En ze hebben nee. toch heel verschrikkelijk goed werk gedaan. En toch waren het militairen. Meneer Van der Maat, dank u wel. Dat was een goed argument. Kijk, militairen luisteraars zijn natuurlijk ook mensen die mensen in nood helpen. En dat kan omdat jullie, uh, ik kijk naar Ruud of John, omdat jullie ook natuurlijk zijn opgeleid om maten te helpen en te redden. Tuurlijk. Ja, dus ja, John? Als ik zonder die militaire vooropleiding uh, uh, uh, naar Libanon gestuurd zou zijn... ik denk dat er dan ook veel meer uh, eigen troepen om het leven gekomen zouden zijn. En dat we ook veel minder hulp hadden kunnen verlenen aan de bevolking daar. Oké, okay, ik doe even snel wat tweets en mails. Wat een dikke onzin weer, Prim. De laatste oorlog die we zelfstandig wonnen was de Tweede Engelse oorlog, 1667. Michiel de Ruiter. Daarna hebben onze jongens alleen nog kunnen schitteren... bij het onderdrukken van koloniën van ons, ons Indië. En Suriname, je welig bekend. Lekkere vechtjassen. Prim bedoel je soms de jongen van Blackwater in de USA. Cowboys die kinderen neermaaien omdat ze er verdacht uitzien. Verheerlijking is altijd gevaarlijk. Ja. En vechten is. Op de echte vakmensen na voor dommen. Dat zie je ook wel in het Amerikaans leger. Het IQ bij de geronselde soldaten ligt bijzonder laag. Ja, Henk, dat ben ik niet één. Als klein jongetje, zegt Maarten Rust, leerde ik er bij karate al. Probeer conflicten te vermijden. Maar als je niet kan vermijden, vecht dan keihard. Helemaal mee eens. Korte lontjes zijn hiervoor in de plaats gekomen, zegt Olaf Schuwer. Uh, en een uh, aantal te vragen, maar waarom zouden onze mensen vechtersbazen moeten zijn? In de wereld is behoefte aan opbouw niet aan vernietiging. En Huub Bellemaker zegt, een vreemd gesprek... dat Nederlandse vechtersmentaliteit heeft verloren... terwijl de laatste jaren militairder waren dan ooit. Meneer Hooman, kijk, um, wat moeten we doen om te zorgen... dat we niet meer met dat bedonderen moeten... maar gewoon kunnen zeggen, jongens, onze militairen gaan eruit... omdat dat vechtjassen zijn die gaan vechten... om te zorgen dat daar uh, er, er wat ve veiligheid is. Ja, maar ik kreeg waarschijnlijk in herhaling, eh, vaak is het niet de bedoeling dat er echt gevochten gaat worden. om. Bijvoorbeeld in Afghanistan zien we dat het zwaartepunt voor de militairen ligt in het winnen van de harts en minds van de bevolking. En niet zozeer in het uitschakelen van de, de vijand. Dat is eh, het zwaartepunt tegenwoordig. Ja. Oké, okay, meneer Homan, ik dank u ontzettend dat u op bevrijdingsdag aan de telefoon wilde komen. Ruud, waar, ga jij straks paraderen? Nee, ik moet in de stand blijven. Oké, okay, jij blijft in de stand. En John, wat ga jij vandaag doen? Wij gaan uh, met veel trots uh, straks de Wageningen paraderen. Dat en is, uh... je hebt een heleboel medailles. Is er nou eentje daar... omdat je echt heel moedig bent in plaats van opbouwwerker? Nou ja, goed, er zit natuurlijk hier op dit uh, gedeelte van mij... zit natuurlijk de VN-Vredesmissie-medaille... met de Gesper Libanon 1979... Ik moet je zeggen toen ik als jochie van uh, 18 jaar daar naartoe ging hmm. en op mijn 19e jaar deze medaille kreeg uitgereikt dat ik het toch wel stief trof op was ja en nog steeds eigenlijk ja, ik moet wel zeggen, ik zie er beter uit, luisteraars, als u moet maar op de foto's kijken, hè, de site. Ik ben, We zijn de 49, maar ik zie er een stuk beter uit. Hey, ja, dat helemaal. Maar ik heb niet zoveel tropie als jij, hè, dus... Uh... Ik dank alle luisteraars, de deelnemers en mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergerden. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Aarts. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Wim de feiten. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Laat me zitten in het donker. Zaterdagnacht in de overnachting. Laat me zitten in de nacht. De helft van Akda en de Munnik, namelijk Paul de Munnik. En een kusje voor je moeder. Hier daar in het grote bed. Naast je leef. Zaterdagnacht om 12 uur. Paul de Munich in De Overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.